Ik wil graag met jullie bidden voor de start van deze dienst. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier bij elkaar heeft gebracht na een periode van vakantie. Heer, laat deze tijd ons vernieuwde energie hebben gegeven, zodat we weer vol plezier naar school en naar ons werk kunnen gaan. Heren, misschien hebben we geen vaste verplichtingen, maar dan toch is deze energie van de vakantie meer dan welkom in alles wat we doen. Heer, u kent ons en u weet hoe we hier zitten. U kent onze gedachten, onze blijdschap en onze zorgen. Heer, help ons onze gedachten tot rust te laten komen, zodat we u in deze dienst kunnen ontmoeten. Amen. We gaan nu twee liederen zingen onder begeleiding van YouTube, want we hebben geen band. Ik zou zeggen... Ga staan met z'n allen en uh, laten we zingen. Zegen elke dag opnieuw. U geeft uw liefde telkens weer en uw genade. blijdschap voor uw heilige geest. Ja, de blijdschap die u mij geeft is meer al. de lekker zitten, zou ik zeggen. Het is nu tijd voor de kinderen om naar een eigen programma te gaan. En we hebben vandaag twee programma's. We hebben de Veenhard Kruimels. Dat zijn kinderen tot vier jaar. En die zijn welkom hier achter in de ruimte bij Ilse, Danielle en Anna Lotte. En dan hebben we nog de Veenhard Kids. En die gaan met Esther en even spieken Denise mee naar de Fontijnschool hierachter. En dat is voor kinderen van groep 1 tot met 4... Dan geef ik jullie nu de gelegenheid om te gaan en dan wachten we even totdat het rustig wordt. Veel plezier. Ik wil graag twee bijbelgedeelten met jullie lezen. Jullie kunnen meelezen op de beamer. Het eerste gedeelte is uit Genesis, Genesis 12, vers 1 tot met 4. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn... Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham, Abraham ging, ging uit Garan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen vijf, 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Garan hadden verkregen. Zo ging ze op weg naar Canaan. Het volgende gedeelte is uit Gelaten, Gelaten 3, vers 6 tot en met 9 en vers 14. Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn... Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt. In jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Lars, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Goed om hier weer te zijn. Voor mij alweer een tijdje geleden, ver voor de zomerstop, geloof ik, ergens in juni, juli. En uh, nou, ik, uh, vandaag is uh, het thema, uh, hoe zond het ook weer, gezegend door God om een zegen te zijn. Bij ons in de Stadwerkerk, ik kom uit Amstelveen, daar ben ik voorganger. En daar hebben we nou, eigenlijk zoiets al, al meegemaakt, dat we, we gingen direct na de zomerstop gingen we... Uh, een sportproject doen, Athletes in Action, ergens in een wijk. En uh, nou, we begonnen uh, samen met een andere kerk waarmee we in dit project samenwerkten, gingen we op zondag een dienst vieren. En uh, daarin ontvingen alle sporters en alle mensen die gingen meewerken ook een zegen. Dus door God gezegend, vervolgens om in die week op straat, op het veld, tot een zegen te zijn. Dus daar zag je die dynamiek, die dat proces wat we vandaag ook uitgebreid gaan bespreken, zag, uh, zagen we daar al heel duidelijk terug. Maar het uh, er dus voor dat vandaag eigenlijk voor mij de eerste keer is dat ik uh, weer hier mag staan. Dus ik ben benieuwd of ik het nog kan. Nee, dat is onzin. Ik geloof dat, uh, dat, dat uh, ook een voorganger door God gezegend wordt om tot een zegen te zijn. Dus ik hoop vandaag uh, veel te kunnen uitdelen vanuit Gods woord. Maar voordat ik uh, zelf ga spreken, hebben we een filmpje. Uh, het filmpje duurt iets van vijf minuten. En ik dacht, ja, ik kan zelf wat theoretische toelichting geven over, uh, over Genesis, dat boek waar we eerst uit lazen. Maar wat dit filmpje eigenlijk doet, is in vijf minuten door de eerste elf hoofdstukken van de Bijbel heen. En dan, dan wordt het duidelijk waarom we vandaag juist dat hele mooie twaalfde hoofdstuk ook behandelen. Dus laat maar zien, vijf minuutjes, even in vogelvlucht door Genesis heen. Nou, dat is echt in... Vogelvlucht, Genesis 1 tot 11. Ik vond het zelf enorm mooi getekend. En, uh, naar de makers kwamen daarna aan het woord en die wilden ja, ook vragen om een kleine support. Omdat ze de hele Bijbel op deze manier ja, willen, willen tekenen in zo'n animatievorm. In ieder geval Genesis 1 tot 11, dat is dus een, uh, een oeroud verhaal. Daarop volgt Genesis 12, wat wij lezen over Abraham. En daar zit dus een, een soort garnierpunt. En in dat filmpje wordt het probleem helder, helder verteld, helder geschetst. Wanneer mensen loskomen van God, zelf gaan bepalen wat goed is en wat kwaad is, dan heeft dat een, uh, een wereld tot gevolg, vol tragedie en uiteindelijk resulteert het in de dood. Dat is het probleem. En dat is niet bepaald hoe God het bedacht had. Hij had het goed bedacht. Letterlijk zat er in de Bijbelhaal, hij had het tof gemaakt. Dat was het ontwerp. En dus vraag je als lezer zo af, of als je dat filmpje kijkt, dan is er nog hoop. En die vraag wordt ook gesteld in het filmpje: is er nog hoop? Of zou God misschien zijn handen ervan aftrekken dat hij denkt: mooi experiment geweest, maar ik stop ermee. Dit werkt niet, dit gaat niet langer zo. En juist daarom lazen wij Genesis 12, dat scharnierpunt. En dat is het begin van Gods missie om zijn wereld te redden, om zijn wereld te herstellen. En dat begin, dat is heel klein. Hij ziet een, een, een bejaard echtpaar, kinderloos, en hij maakt hen tot springplank. Hij wil hen gebruiken voor zijn grote missie, voor zijn langdurig reddingsplan. En als ze er zouden zijn, dan hoor je de hemelse strategen, de hemelse spindokters denken, gaat dit lukken? Gaat dit werken? Is dat echtpaar, zijn die twee mensen, Abraham en Sarah, moeten zij het gaan doen? En wat, wat is eigenlijk het antwoord dat zij vormen op dat grote probleem van de mensheid die zelf wil bepalen wat goed en wat kwaad is. Die hun vertrouwen niet in God stelt, maar in andere dingen. Dus houden hun adem in. En toch, Abraham is dat begin van Gods antwoord op al die problemen. En wat God doet, is dat hij Abraham roept. Hij zegt, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Nou, Abram die was opgegroeid in Garan, dat lag in de, in de streek van Ur. En je moet weten dat dat niet ver was van Babel, het huidige Iran-Irak. En we hadden gezien in dat filmpje dat, dat die... Die stad Babel met die grote toren die tot de hemel reikte, daar waar de goden waren, dat is wat de mensen geloofden, dat was juist de climax van het probleem. Dus daar kwam Abraham vandaan. En juist daar heeft Abraham ergens een stem gehoord van God. Abraham heeft God dus niet alleen ergens heen geroepen, maar hij heeft hem ook ergens vandaan geroepen, niet zonder reden. Weg uit het land, weg bij de familie, weg bij de verwanten. Weg uit de omgeving waar men torens bouwde om beroemd te worden, om naam te maken. En Abraham moet dus een hele nieuwe start maken. Zijn vertrouwde omgeving verlaten. Hoe Gods stem geklonken heeft, ik zou het niet weten. Maar belangrijker is, wat gaat Abraham ermee doen? Als God Abraham roept, hoeveel van ons zouden alles wat bekend is, alles wat vertrouwd is, achterlaten? En op weg gaan zonder de bestemming te kennen. Wat moest Abraham veel achterlaten. Maar hij lijkt overtuigd. Hij, hij toont geloof, hij toont gehoorzaamheid. Hij is bereid om uit zijn comfortzone te stappen en een nieuwe weg te gaan. Op weg te gaan, bestemming onbekend. Op hoop van zegen. Dat kan je hier al uit meenemen. Nou, Abraham die moest zich dus afkeren van zijn huidige leven. En in dat andere land dat zo vertrouwd voor hem was, dan moest hij weggaan. Bestemming onbekend, geen idee waar hij naartoe gaat. En je vraagt je af, is dat niet een beetje dwaas om zoiets te doen? Of is het juist heel dapper? Ik neig zelf naar het laatste. Dat het wel dapper is. Dat er moed voor nodig is. Niet voor niets wordt op vele plekken in de Bijbel Abraham ook een geloofsheld genoemd. Helden die zijn dapper. En Abraham is er zo een. Geloven in God. Zijn zegen. Ontvangen. Ik denk dat dat voor ieder mens begint. Met uit je comfortzone stappen. Je oude leven achter je laten. En een nieuw leven ontvangen. Beginnen. En dat doe je niet zomaar. Net als Abraham vraagt dat ook voor ons, voor jou, voor mij, om geloof, om gehoorzaamheid. Wellicht een klein beetje dwaasheid. Dat je een stem hoort of dat je een idee krijgt en dat je het maar gewoon gaat doen zonder te weten wat je bestemming is. Wellicht een beetje dwaasheid en in elk geval veel moed. Waarom zou je uit je comfortzone stappen? Waarom zou je je oude leven achter je laten en een nieuw leven beginnen? Vanwege de belofte dat God je zal zegenen. Dat is wat God ook doet aan Abraham. Hij roept hem en hij doet hem belofte Ik ga je zegenen. En ik denk dat het je moeilijk voor te stellen is. Dat je uit je comfortzone zou stappen. Dat je zulke drastische stappen zou nemen als je niet weet wat God zegen is. Als je het nog nooit ervaren hebt. Dus laten we, laten we dat begrip zegenis iets verder uitwerken. Wat is dat? Ik denk wat wij vaak geluk noemen, succes, toeval, dat is wat de Bijbel zegen noemt. Dus wat wij geluk noemen, succes of toeval, denk er maar eens aan, dat zijn best wel veel dingen, dat is wat de Bijbel zegen noemt. En dat is best wel een praktische opvatting van zegen en dat gaat allereerst in het filmpje heel mooi uitgebeeld over de schepping. Over dat wat God bedacht heeft, wat God ontworpen heeft, wat God gemaakt heeft. En je leest dat die schepping goed is tof. De planten, de dieren, ze worden gezegend om zich voort te planten. Het groeit. Gods zegen wordt in de Bijbel heel praktisch gelinkt aan bijvoorbeeld wat de schepping voortbrengt: een goede oogst, een bord vol eten. Dat is Gods zegen. Daar begint het mee: overvloed, gezondheid, een lang leven. Zegen is een heel breed begrip als je het zo bekijkt. Dat zich over het gewone leven uitbreidt, wat over het gewone leven gaat. Daar begint het mee in de Bijbel, over alles wat leeft. Zegen. Even uitpikken, in het Oude Testament wordt ook vruchtbaarheid heel vaak gelinkt aan zegen. Vruchtbaarheid als het gaat om het krijgen van kinderen, van nageslacht. Tegen Abraham was ook gezegd, je zult een groot volk worden. Een groot nageslacht. Dat was Gods belofte van zegen voor Abraham. En tenslotte ook welvaart en materiële voorspoed. Ook dat valt onder wat de Bijbel verstaat onder zegen. Dat God je zegent met materialen, met bezittingen, met voorspoed. God geeft en hij deelt uit. Nou, dat is in theorie natuurlijk heel mooi. Maar als we goed kijken naar het leven van Abraham en zijn vrouw Sarah. Dan was zegen eigenlijk een heel dubbelzinnig woord. Want die zegen. Groot volk worden. Rijk nageslacht. Dat stond haaks op hun leven. Want ze hadden veel rijkdom gekregen. Ze hadden een goede naam. Ze hadden veel, veel bezittingen. Dat op zich ging hun leven goed. Maar de oudere Sarah was niet zwanger geworden. Dat is... Dat deed verdriet, dat deed pijn. Dat riep frustraties op tussen hen en richting de mens om hen heen. Maar als je dat verhaal zo verder doorleest, dan zie je dat die zegen alsnog komt. Verderop in Genesis lees je dat hun zoon Isaac wordt geboren. Zegen. Wat is dat voor een woord voor jou? Kun je veel zegeningen opnoemen? Denk terug aan de afgelopen tijd, zomertijd gehad. Dingen beginnen nu weer een beetje. Kun je zegeningen opnoemen? Of wacht je misschien nog juist op die ene grote zegen, waar je juist zo naar verlangt, waar je naar uitstrekt, maar het komt maar niet. Wat is zegen voor woord in jouw leven? Hoe het ook zij, laat je bemoedigen door het verhaal van Abraham, Sarah. Voor hun was zegen zo'n dubbelzinnig woord, maar uiteindelijk kwam de zegen. Uiteindelijk kwam het. Het was Gods belofte als ze geloof, als ze gehoorzaamheid toonden, door op weg te gaan samen met God, als ze uit hun comfortzone wilden stappen. Als zeiden, ja heer, ik ben bereid om mijn oude leven achter me te laten, en in, in een nieuw leven te stappen, samen met u op weg te gaan, ook al is de bestemming onbekend. Maar ik wil mijn hand in uw hand leggen. En ik wil samen op Bij Abraham en Sarah kwam de zegen dus. Maar ik kan hier vandaag niet namens, namens God garanderen dat als je maar lang genoeg wacht, dat alles waar, waar we op hopen, alles waar we van dromen, alles waar we naar verlangen om in gezegend te worden, dat het ook uiteindelijk gaat gebeuren. Dat kan niet. Er blijven ouders kinderloos. Sommige mensen die vinden geen baan die bij hen past. Niet iedereen heeft financieel de ruimte om te doen wat ze zouden willen doen. Je gezondheid wordt maar niet beter. Wat betekent God zegen dan? Ook als dat er allemaal niet is, die dingen. Financiën, kinderen, goede baan, geweldig leven. Als dat er even niet is, ook dan... Laat de Bijbel zien, kun je toch een zeer gezegend mens zijn. Gelukkig maar. En dat gaat namelijk erover dat je gezegend kunt zijn als mens als je in Gods aanwezigheid leeft. Zoals bij Abraham. Abraham ging een onbekende toekomst tegemoet, maar God gaat met hem mee. En dat is bovenal de zegen in zijn leven. De, al die materiële zegeningen waarmee Abraham en Sarah gezegend werden, die halen het bij lange na niet. Bij de zegeningen, bij de geestelijke zegeningen, dat hij een sterk geloof heeft, dat hij vertrouwt op God. In moeilijke tijden, bij moeilijke keuzes, dat Abraham met God kan omgaan als zijn vriend. Dat hij zijn kracht en zijn bescherming ervaart, dat zijn de geestelijke zegeningen in Abrahams leven. En dus betekent gezegend zijn voor alles, dat je dicht bij de Heer leeft. Dat je bij hem als het ware altijd thuis kunt zijn. Dat hij de plek is waar je thuis kunt komen. Dat is pas zegen. Dat is de grootste zegen van allemaal. Gods aanwezigheid in jouw leven, in ons leven. God is daarin trouw. Ook als wij van onze kant God even negeren. Of hem verlaten. God is er altijd. Hij staat voor ons klaar. Zijn aanwezigheid houdt niet op zodat wordt je zegen wat meer verkend. Heel veel stukjes in de Bijbel laten zien dat zegen ook absoluut een soort materiële, een hele praktische kant heeft. Maar als, het, als je het verhaal compleet wil maken, dan kan je er niet omheen dat zegen juist ook dat geestelijke aspect is. Gods aanwezigheid in je leven. God roept Abraham. God zegent Abraham. Maar hij zegt tegen hem ook het volgende. Een bron van zegen zul je zijn. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Abraham die wordt jaloersmakend gezegend door God. Zodat de mensen om hem heen, zodat de volken om hem heen hem zullen zien en denken. Die God, die God van Abraham, die wil ik beter leren kennen. Ik wil met die God wellicht ook een relatie aangaan. Gods plan met de wereld was namelijk niet om één mens, één gezin, namelijk dat van Abraham te zegenen, maar alle volken. Gods missie was heel groots bedacht van liefde. Een missie van liefde, van herstel, van, van een gevecht tegen het kwaad, om het goede te doen, laten bovendrijven. En zo begon dat in hoofdstuk 11, na die eerste hoofdstukken, met Abraham. Gezegend om tot een zegen te zijn. Dat was de missie. Maar ook na Genesis 12 dan blijkt dat God zegen dat dat gezegende volk van Israël, de nakomelingen van Abraham, dat die Gods missie niet helemaal kunnen volbrengen. Ze waren dan wel gezegend. Maar de laatste ongehoorzaamheid, laatste geweld, laatste wraak, laatste Corruptie, de laatste jaloezie, was nog niet geweest. Dat houdt niet op na de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Er volgt nog veel meer. En daarom gaf God, honderden jaren later, Zijn grootste zegen, Zijn eigen zoon, een verre nakomeling van Abraham, Jezus Christus. En in die tweede tekst, het gelaten. ...brief van Paulus aandacht gelaten, staat dat Jezus tot een vloek werd. Dat is precies het tegenovergestelde van zegen. Jezus werd tot een vloek, zodat een zegen voor ons was. En zo werd de belofte vervuld. Namelijk dat in Abraham, in Abraham, in jou zullen alle volken gezegend worden. Dat was Abram niet gelukt. Dat was het volk, de nakomelingen van Abraham ook niet gelukt. Dat kun je allemaal lezen in de Bijbel. Maar het lukte wel... Met die grote nakomeling van Abraham. Jezus Christus. In Jezus door zijn dood. Door zijn opstanding. Is er een grote bron van zegen voor iedereen. Zowel materieel. Als juist ook geestelijk. We mogen bij God zijn. Hij wil ons in onze kracht zetten. Hij wil ons hoop geven. Hij wil genezen. Hij wil bevrijden. Zijn liefde gaat uit naar mensen zoals jij, zoals ik. En de grootste zegen is dat je bij hem thuis kunt komen. Telkens weer. Geen voorwaarden, geen eisen. Onvoorwaardelijk dat hij met open armen voor je klaar. En dat is de grootste zegen die er is. En gelukkig is die niet gestopt bij Abraham. Gelukkig is die niet gestopt bij dat volk. Dat nageslacht van Abraham. Het volk Israël. Maar het is er in Jezus Christus voor ons allemaal, voor iedereen. En God wordt de God van Abraham, van Isaac en van Jacob genoemd. God is de vader van Jezus en voor wie gelooft ook jouw naam, maar gaan dat rijtje worden toegevoegd. God is de A God van Abraham, van Isaac, van Jacob en maak het rijtje maar af met jouw naam. Want ook jij, staat in die tekst van Galaat, je bent een kind van God. Daar, daarmee ook een kind van Abraham in die lijn. En daarmee mag ook jij gezegend worden, mag je Gods zegen ontvangen. Ken je de film Pay It Forward? Oh, wat oudere film, hele leuke film om eens te gaan bekijken. En Pay It Forward dat betekent zoiets als niet terugbetalen, maar doorbetalen. Pay it forward. Doorbetalen. En het idee in die film is... een, uh, een, een jonge basisschoolleeftijd, geloof ik... Die, die, die bedenkt iets. Namelijk, iedereen moet een goede daad doen... voor drie mensen. En, en dat begint dus ergens. Iemand die doet een goede daad voor drie mensen. En die drie mensen doen ook weer een goede daad... voor drie andere mensen. En uh, zijn idee is dat er een beweging ontstaat... Nou, een, een film duurt anderhalf uur, dus het moet eerst ook dreigen te mislukken. Maar uiteindelijk ontstaat er een geweldige, geweldige beweging van allerlei mensen... die dus een, een kleine zegening ontvangen. Er wordt iets goeds gedaan voor hen. En de opdracht is, doe dat dan ook weer bij drie andere mensen. Nou, een hele leuke film, moet je gaan kijken. Pay it forward. En ik denk dat dat raakt aan de kern waar wij het vandaag hier over hebben. Hetzelfde pay it forward effect, namelijk God die je zegent, zodat je weer tot zegen kunt zijn. God zelf start het pay it forward effect, zou je kunnen zeggen, met Abram. En dat was heel belangrijk. Maar het is misschien nog wel belangrijker voor nu, als we een beetje richting het einde van mijn verhaal gaan, is dat God, dus dat pay it forward effect begint met Abram, maar belangrijk is dat God ons in die beweging ook wil inschakelen, dat God ons in zijn missie wil inschakelen om die zegen uit te delen. Een bron van zegen zul je zijn. Laat maar twee punten met je delen voor mannen, voor vrouwen, voor tieners, voor kinderen met een missie. Die zich geroepen weten, net als Abraham, om mee te doen in Gods missie. Eerst is dit. Tel je zegeningen en wees er bereid om, om er verantwoording over te ...af te leggen. Eerste aansporing. Eigenlijk is het een aansporing om wat vaker na te denken... ...om wat vaker stil te staan bij je zegeningen. Ik stelde de vraag juist zo even krijg kreeg een paar seconden de tijd. Um, maar, maar loop je leven door. Kijk bewust en tel je zegeningen. En het hielp mij enorm wat ik las bij Anne Voskamp. Dat is een auteur van duizendmaal Maal Dank. En zij besloot op een dag om haar dankpunten op te schrijven. Eén voor één... Totdat ze de duizend had. En uh, ze stopte uiteindelijk niet bij de duizend. Want het was haar zo goed bevallen om op die manier bij te houden. Hé, hey, wat gebeurt er in mijn leven? Waar ben ik dankbaar voor? Eigenlijk, waar voel ik me gezegend door? En het ver veranderde haar kijk op haar levensgrijzen. En het, en het bracht, haar, bracht haar rust. Met vallen en opstaan, ze werd er steeds beter in. Om God zegen te zien. En om het ook te ervaren. Om het te vieren. Om er dankbaar voor te zijn. En nadat ik dat bij haar gelezen had, dacht ik, hé, hey, dat wil ik ook wel proberen. Het is eigenlijk heel makkelijk. Als je een smartphone hebt, uh, installeer een notitie-app en begin maar gewoon met nummertje 1 en schrijf het op. Nummertje 2, nummertje 3. En, en als je daar nou dagelijks een gewoonte van maakt, of twee dagelijks, uh, dan, dan leer je om je leven te bekijken door een bril waarin je Godzegen aan het zoeken bent, waarin je... Waarin je kijkt, hey, waar ben ik dankbaar voor? Waar, waar zie ik iets van Gods zegen? Dat kan je heel erg helpen. En nou, het helpt mij wel om, om Gods zegen te zien. En om daar dankbaar voor te zijn. En het mooie is, als je dat gaat doen. Dus als je je zegeningen gaat tellen. Dat het je ook helpt om erover te praten. Zonder meteen te willen overtuigen. Um, of te evangeliseren. Maar door gewoon simpel je zegeningen te benoemen naar de mensen om je heen. Getuige je van de bron daarachter. Door er gewoon simpel over te praten. Bijvoorbeeld, um, als je collega vraagt hoe het met je gaat. Omdat je weet, omdat hij of zij weet dat je door een moeilijke periode gaat. Dat je, dat je vertelt, ja, ik, ik ervaar God zegen. Ik ervaar dat God bij me is. Dat hij me kracht geeft. Dat hij me, dat hij me sterkt om dit te kunnen dragen, om hier doorheen te gaan. Dan vertel je iets over nou, wat je bij wijze van spreken in die notitie app kon noteren. Iets waar je je gezegend in weet. Iets kleins. Dan kun je erover praten. Heel persoonlijk, het is jouw verhaal. Zonder meteen enorm te evangeliseren of, of, of wat dan ook. Je kunt er gewoon over vertellen. Of bedenk als, uh, als je buren iets vertellen over een moeilijke situatie die zij doormaken in hun familie. Dat je zegt, ja, heb ik ook meegemaakt. Ik heb gemerkt dat God mij heeft gezegend met... De, met de houding om te kunnen vergeven. Het is jouw verhaal. Kan heel kort over zijn. Maar als je je zegeningen telt. Als je je zegeningen bijhoudt. Als je ze wilt zien. Dan is het ook makkelijk om erover te delen. Verzin het maar. Dat was wat God bedacht had. Toen Abraham zegende. Toen hij met Abraham dat pay it forward effect startte. Je wordt gezegend. Zodat ...andere wensen gezegend te zijn zoals jij, zodat je tot een bron van zegen kunt zijn. En doordat je je eigen zegeningen benoemt, verwijs je naar de bron daarachter. Dus stel je zegeningen en wees bereid om daar verantwoording over af te leggen. En het tweede is, pay it forward. Zegen andere mensen naar het voorbeeld van Jezus... Je ontvangt God's zegeningen niet alleen voor jezelf. Ik denk dat het wel duidelijk is naar mijn verhaal vandaag. Je mag een bron van zegen zijn voor andere mensen. Zoals Jezus de bron van zegen voor jou is, wilt zijn. Zijn dienstbaarheid, zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid, zijn vriendelijkheid. Die hebben een geweldige, zegenende werking. En juist, denk ik, door het leven van alle dag wil God zijn zegen uitdelen. Het kan met tijd met onze woorden, met onze houding, met de financiën die we tot onze beschikking hebben, met ons huis, met onze spullen, ons luisterend oor, tijd die we hebben, onze daadkracht, kookkunsten, ons initiatief. Ik denk dat het bij wat God bedoelde met het pay it forward effect, gezegend om tot zegen te zijn, dat het niet gaat om, de, om het grote. Om het wonderlijke. Om het speciale. Dat is ook mooi als het gebeurt. Maar dat het eerder gaat om het eenvoudige. Om het echte. Om het oprechte. Als je, als je risico's durft te nemen. Als je bereid bent om af en toe eens uit je comfortzone te stappen. Als je dingen opzij zet om anderen te zegenen. Dan geloof ik dat je niet alleen de gaven en de spullen zult ontvangen om dat te doen. Die je nodig hebt. Maar dat je, dat je daardoorheen ook Gods grootste Zegen zult ervaren namelijk zijn aanwezigheid. Dat hij je helpt om het te doen. Dat hij je helpt om blijmoedig, om blijmoedig te kunnen geven. Dat hij je helpt om genereus te zijn. Om, om het vol overgave te doen. Dus het kan door het alledaagse. andere zegenen. Meedoen in dat pay it forward effect. Ik denk dat andere zegenen dat het ook met woorden kan. Om het dan nog even uit te lichten. Wanneer heb je voor het laatst iemand gezegend. Ik denk dat, uh, dat het niet alleen aan mij als voorganger behouden is... om aan het einde van de dienst dan één keer per week die zegen uit te delen... om het uit te spreken. Ik lees in de Bijbel verhalen van mensen die elkaar zegenen. En het is in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, zelfs een oproep. Zegen elkaar. En dat kan juist ook met de woorden. Wanneer heb je voor het laatst iemand gezegend? Familielid, vriend, vriendin, leeftijdsgenoot... Misschien juist wel iemand van een hele andere generatie. Als je iemand zegent dan geef je iemand Gods aanwezigheid. Gods goedheid mee. En als je wilt kun je zelfs je handen uitzekken om te benadrukken. Dit is niet mijn zegen. Maar ik heb het ook maar ontvangen van God. Het is Gods zegen. Ik zegen jou in Jezus naam. En je kunt het doen bij crisismomenten. Bijvoorbeeld als je kind iets naast heeft meegemaakt, zegen, zegen het kind met de vrede van God, met de liefde van God. Of nu het seizoen weer begonnen is, nu de kinderen naar school gaan, allerlei andere activiteiten weer starten. Zegen ze, geef ze Gods aanwezigheid mee. En dat kan bij kinderen, kan natuurlijk ook bij volwassenen, bij vrienden, bij familieleden. Ik mocht dat bij mijn oma doen, net voordat ze overleed. Ze vroeg, Lars, wil je me zegenen? Het was een geweldig mooi moment waarin er iets van rust, iets van vrede over haar neerdaalde. Dat soort momenten kun je aangrijpen om anderen te zegenen. Met Gods aanwezigheid, met Gods goedheid. Zegen een vriend die vertrekt naar een stage in het buitenland. Bij een ziekenhuisopname. Zegen de ander bij een grote uitdaging, bij een opgave. Bij wijze van spreken, deze week ik moet ik weer naar mijn werk en, en het wordt lastig. Het wordt zwaar, het wordt bikkelen. Zegen de ander. Niet van wat je zelf gekregen hebt. Maar wat je van God ontvangen hebt. Deel uit van wat je krijgt. Je bent gezegend door God om een zegen te zijn. Doe je mee vanaf nu in het Pay It Forward effect. God wilt je zegenen. Zodat je tot een bron van zegen zult zijn. Amen. We gaan naar, luisteren naar een lied over zegen van uh, Laura's story, Blessings. Dat geeft een leuke kijk op. Op het begrip zegen. We pray. Blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing. Love is way too much to give us lesser things Cause what if your blessings come through raindrops What if your healing comes through We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love. As if every promise from Prachtig nummer. Ik wil graag uh, met jullie uh, gaan bidden. En dan wil ik voorbeelden doen voor uh, Tom van Zeil. Ik heb net uh, te horen gekregen dat Tom uh, in het ziekenhuis ligt. En uh, Tom blijkt een tia gehad te hebben. En uh, dat is ontzettend schrikken. En ik denk dat we daar uh, met z'n allen wel even uh, ja, goed uh, is om bij stil te staan. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u altijd bij ons bent en dat u voor ons zorgt. Heer Jezus, dank u wel dat u met ons meegaat in ons hart, zodat we een zegen voor anderen kunnen zijn. Heilige Geest, open onze ogen en onze harten en laat zien waar we nodig zijn. Laat ons zien waar u een zegen voor ons bent. Heer, ik wil u bidden voor de wereld, de wereld die u geschapen heeft. Heer, een wereld waar oorlog, honger en nood is. Wilt u onder andere bij de vele, vele vluchtelingen zijn, waar dan ook ter wereld. We zien het op de televisie in bootjes, op elkaar gepropt. Geef hen de hulp die ze nodig hebben, de mogelijkheden om te overleven. Laat de mensen om hen heen, die hen opvangen als een van hen, hen tot zegen zijn. Heer, ik wil u bidden voor ons land. De kranten staan bol van geweld, vermissingen, overvallen, ongelukken. Heer, laat, laat tussen dit alles uw kracht en uw werk zien, uw goedheid. Heer, ik wil u bidden voor de Ronde Venen. De scholen gaan weer beginnen. Laat alle kinderen en docenten weer vol plezier en enthousiasme naar school gaan. Laat uw geest hier zijn werk doen, heer, en vooral ook de kinderen van de Veenartkerk. Laat hem weer met veel plezier naar school gaan en ook de nieuwe brugklassers. Het is spannend, heren. Wees ook hen daarbij. Heren, ik wil u bidden voor ons allen die aanwezig zijn of die hier graag hadden willen zijn. Heer, u kent ons bij naam. U weet wat er speelt of er moeite of ziekte zijn. Heer, ik wil u in het bijzonder bidden voor Tom, Tom van Zeil. Hij komt regelmatig met zijn gezin in onze kerk... En nu blijkt dat hij een TIA heeft gehad. Na twee dagen griep, opeens anders praten. Zorg, heren, wees hem en zijn gezin nabij. Morgen, maandag, zal hij een MRI hebben. Laat daar duidelijkheid over komen. En laat de artsen en verpleegkundigen hem een tot zegen zijn. Geef iedereen kracht en steun waar dat nodig is. Heer, dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. Dan is het tijd voor de mededelingen. Na deze mededelingen zal er collecte zijn. Na de collecte mogen we uh, nog een lied zingen... en krijgen we de zegen van Lars. Er staat daar een mooi bloemetje. Elke week geeft de Veenhaardkerk een uh, bloemetje weg... aan uh, iemand of een, een groep die tot zegen zijn in de Ronde Veen... of die juist net dat uh, steuntje in de rug nodig hebben. Ik moet even op mijn briefje spieken. Het gaat deze keer naar het ouderslokaal. En ze hebben afgelopen week... Um, um, hier op het Argonterrein, of eigenlijk daarachter, hebben ze uh, het Huttefeest georganiseerd. En um, dit uh, ouderslokaal platform is een ouders-voorouders-doorouders-om uh, nou, met elkaar wat uh, op te zetten. En uh, daar gaat dit mooie bloemetje naartoe. Um, dan hebben we achter in de hal, of bij de uitgang of ingang, ligt een mooi boek. Daar kan je je e-mailadres opschrijven als je op de hoogte wil blijven. Uh, wat de Veenhardkerk doet in, in en om de Veenhardkerk. Cursussen die gevolgd worden, filmenavonden. Genoeg leuks uh, om te lezen over de Veenhardkerk. Dan is er eens in de twee weken een gebedsbijeenkomst, gebedsgroep. Heb je daar nou nog punten voor dat je zegt van ik wil daar graag dat daarvoor gebeden wordt... Um, dan kan je dat mailen. Even spieken. Dat gaat naar uh, gebed.veenatkerk.nl. En ook als je denkt van nou, ik zou het fijn vinden om daaraan deel te nemen, um, mail er even naartoe. Want ik zie Gerda Deurlo niet ergens in de zaal. Dan kan je ook laten weten dat je daar graag bij aanwezig wil zijn. En dan is er nog 5 september, de Veenartkerk Barbecue. Heb je daar nog niet voor opgegeven en zou je daar graag naartoe willen gaan? Iedereen van harte welkom. Dat kan opgeven via ontspannen met de at gmail.com. Dan hebben we nog het collectendoel. Even spieken, dat is voor de vakantiebank. Nou weet ik het fijne niet van, maar volgens mij kan je hier alles over lezen. Het is een heel goed doel. Bij alle aanbevolen. Ja, Kom maar binnen hoor. En dan gaan we na de collectie nog een lied zingen en mogen we de zegen ontvangen. tot tot zegen van God die ik in zijn naam aan jullie mag meegeven. En ik, uh, ik heb eens meegemaakt dat ik in een kerk was en daar werd de zegen uitgedeeld. En toen, als je dan door de, buiten, als je, uh, door de uitgang naar buiten liep, dan stond er aan de bovenkant bij de deurpost, daar stond dan nog een soort bemoediging... Uh, van uh, je hebt de zegen van God ontvangen en, en voel je, je uitgezonden. Ga de week maar in en, en deel die zegen uit. Je zou boven de uitgang daar de letters kunnen kalken. Groot, pay it forward. Ja? Dus ontvang de zegen en pay it forward. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.